Half uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een aantal Nederlandse Syrië-gangers wordt door een Nederlandse delegatie opgehaald in Noord-Syrië, melden Koerdische media. De overdracht zou rond deze tijd plaatsvinden in Kamishli bij de Turkse grens. Het zou in ieder geval gaan om twee Nederlandse kinderen. Ze zaten in een Koerdisch gevangenenkamp. Persbureau AFP meldt dat het gaat om Nederlanders die banden hebben met de terroristische groepering Islamitische Staat. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan niets over de zaak zeggen. België heeft de grens van 25.000 coronadoden bereikt. Dat meldt Gezondheidsinstituut Sienzano. In België wonen zo'n 11,5 miljoen mensen. In Nederland zijn er iets minder dan 18.000 mensen overleden... op een bevolking van 17,5 miljoen. Wel ligt het aantal besmettingen in België lager dan in Nederland. Volgens het Belgische instituut hebben bijna 5 miljoen mensen... een eerste vaccinatieprik gehad. In Nederland zijn dat er volgens het coronadashboard van de overheid... ruim 10 miljoen in Rotterdam-West is een man aangehouden die ambulancemedewerkers te lijf ging. Die hielp gisteravond iemand die onwel was geworden. Toen ze de patiënt in de ambulance wilden onderzoeken... begonnen opstanders te schelden, te duwen en te filmen. De man die uiteindelijk werd aangehouden stompte een medewerker. De Veiligheidsregio Rotterdam heeft aangifte tegen hem gedaan. Erwin Koeman is definitief de nieuwe coach van het Israëlische Betar Jeruzalem. Hij heeft een contract getekend voor één seizoen. Woensdag bracht Betar het nieuws al naar buiten, maar toen was het nog niet rond. Erwin Koeman is 59. Hij is de oudere broer van Ronald Koeman, de trainer van FC Barcelona. Het weer nog op de meeste plaatsen droog. In het westen zon, het wordt 16 tot 20 graden. Morgen wat zon, op de meeste plaatsen droog en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen, dit is Goedemorgen Zandvoort. Op uh, zaterdag 5 juni, iets over 11. Uh, vandaag is de presentatie in uh, de goede handen van Ben en ook een beetje van mij. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Uh, de techniek en de muziek is zoals altijd verzorgd door Kortdraaier. En dat doet hij zoals gebruikelijk heel erg goed. Uh, had ik al gezegd dat de redactie ook door Ben en mij is verzorgd? Nou, bij deze. We beginnen in het eerste uur uh, beginnen we met een gesprek met Peter Wortel. Coördinator en projectleider van het onderdeel buurtbemiddeling. Daarna volgt een gesprek met uh, Jerry Kramer en Ankie Griekspoor over de perikkelen bij uh, de VVD. En Ben, wat doen we in het tweede uur? Nou, we gaan eerst uh, naar de muziek en de boodschappen en dan uh, doen we verder met Goedemiddag, Zandvoort. En dan gaan wij praten met Jeroen Traudes. De voortgang van de Omgevingsvisie. Er is één rapport uitgekomen en dat. Uh, ja, de van enige toelichting. Als tweede uh, praat jij met uh, burgemeester Molenburg. Uh, er is een uh, advertentie verschenen oproep uh, om lokale politiek te gaan doen. Er wordt een cursus gegeven. Nou, we zijn zeer benieuwd. En als laatste komt Peter Kramer vertellen hoe dat nou uh, zit met de Gelden over de ambtelijke fusie. Nou, dan is het programma weer vol. En dan zijn we inmiddels bij Goedemiddag Zandvoort aangeland. Als het goed is, heb ik nu lijn Peter Wortel. Klopt dat? Ja, dat ben ik. Goedemorgen. Peter, goedemorgen. Um, jij bent van uh, Meerwaarde. Da ja. Kun jij nog even voor de luisteraars die dat niet precies weten... vertellen wat Meerwaarde is? En dan komen we zo vanzelf op het onderwerp uit. Ja, zeker. Meerwaarde is een uh, welzijnsorganisatie die uh, voornamelijk uh, werkt in Haarlemmermeer. En wij hebben ook een aantal Activiteiten buiten Haarlemmermeer en dat zijn de buurvermiddelingsactiviteiten. En ik ben zelf dan de coördinator voor uh, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en natuurlijk de belangrijkste in dit geval, Zandvoort. Ja, ja zeker, Zandvoort. En dat gebeurt al sinds uh, 1996, dus jullie zijn nu met het 25e jaar bezig. Nou, wij niet. Um, Buurtmilling bestaat inderdaad in Nederland 25 jaar. En dat is dit jaar, er worden er ook een aantal uh, extra activiteiten worden er aangeweid. Um, dat komt uh, in de loop van de volgende maanden nog allemaal naar voren, ook in de media en in de pers. Uh, wij zelf uh, bestaan, ik zeg even uit het hoofd, uh, sinds 2008 in Zandvoort. Maar ik, ik, heb, ik heb vier gemeentes, dus het kan ook zijn dat het net een iets ander jaar is. Maar wij bestaan dus uh, wat korter dan die 25 jaar in ieder geval. En wat was destijds de, de aanleiding om uh, aan buurtbemiddeling te gaan doen? Um, nou ja, buurtbemiddeling komt eigenlijk denk ik overwaaien vanuit de Verenigde Staten. Het is ook verwant aan mediation... ...en uh, het is eigenlijk ingezet op een gegeven moment om te kijken... ...kunnen we op een andere manier problemen tussen buren oplossen... ...dan um, door middel van de wijkagent of door middel van de gemeente... ...of door middel van een juridische actie. En omdat je die mensen nu op een andere manier met elkaar laat praten... ...en wij begeleiden zo'n gesprek en wij zorgen dat dat geen wel eens niet is gesprek wordt... ...maar een normaal goed gesprek... Uh, ...we kijken naar de belangen die aan beide kanten zitten en we kijken hoe kunnen we... Met jullie samen uh, tot bepaalde oplossingen komen of kunnen we bepaalde afspraken maken. En omdat je het op deze manier doet, omdat die mensen er zelf bij betrokken zijn, is het vaak een duurzamer resultaat dan wat je krijgt als je het door een ander laat regelen. Ja. Dus we zijn geen rijdende rechter, hè? Even nee. Om dat heel duidelijk te stellen. Ik wou net zeggen, ik kijk altijd naar de rijdende rechter. Ja. En er zijn ja. altijd een, een aantal uh, oorzaken vanwege burenruzie. Uh, Jullie hebben een onderzoek gedaan naar uh, de, tijd, uh, de coronatijd die we net achter ons hebben. Uh, zijn het aantal buurtbemiddelingen in de regio uh, drastisch toegenomen? Kun je dat zeggen? Ja, ja, ja dat, uh, dat kun je zeker zeggen. We hebben vorig jaar een ontzettende uh, stijging gezien van het aantal meldingen. Uh, en we zien ook dit jaar weer een behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Uh, dus je ziet dat we eigenlijk uh, een heleboel te doen hebben... En natuurlijk ook best op datzelfde moment in een wat lastige situatie zitten, omdat bijvoorbeeld in de afgelopen maanden fysiek bij elkaar komen eigenlijk door alle maatregelen heel slecht mogelijk was. Maar hoe hebben jullie dat Daar gedaan we... dan? Nou, daar hebben we wel oplossing op gevonden. Um, dat werkt niet voor iedereen, hoor. Moet ik er ook meteen bij zeggen. Um, maar wat we hebben gedaan met name is... Uh, we doen altijd intakegesprekken met mensen apart. Hè. Dus als we een melding krijgen... Dan gaan we naar beide buren toe... En we doen apart met beide buren een intakegesprek... Om eens even goed het verhaal van die twee kanten te horen. Want dat zijn vaak heel tegengestelde verhalen. Want daar, daar zit letterlijk 180 graden verschil in. Hè, als je een cirkeltje maakt. Um, en nadat... Die intakegesprekken kunnen we ook door middel van videocalls doen. Dus we hebben die intakegesprekken vaak al gewoon meteen gedaan. We hebben gekeken waar moeten we ook meteen een bemiddelingsgesprek doen. Dat kan dan eventueel ook door middel van een videocall. En waar het kan wachten. En die mensen zijn dan toch al een stukje van hun frustratie zijn ze kwijt... omdat ze met ons hebben gepraat en omdat ze dan toch soms alweer op andere ideeën komen. En waar het kan wachten stellen we dan de fysieke bemiddeling uit... tot het moment dat dat weer kan. En dat... ...kan dus hopelijk nu weer heel snel. Is gebleken dat die uh, benadering per video... ...is die net zo effectief als uh, wanneer jullie persoon aan persoon gaan bemiddelen? Um, ja, ik, ik, ik moet zeggen, daar heb ik een beetje een gemengd gevoel over. Ik denk dat voor de bemiddelingsgesprekken is het beter dat mensen fysiek bij elkaar zitten... ...dat ze elkaar in de ogen kunnen kijken, en dat ze ook elkaars lichaamtaal kunnen zien... ...want daar wordt toch altijd een heleboel van afgeleid in zo'n gesprek... Um, ik denk voor de, of ik, of ik weet, hè, voor de intakegesprekken die wij met die mensen hebben, eh, voldoet het heel goed. Eigenlijk misschien wel soms voor ons handiger dan dat je op locatie naar iemand toe moet, omdat het ook gewoon een heleboel tijd scheelt. En ja. zeker met zoveel meldingen is dat natuurlijk best wel een belangrijk iets. Ja, er zijn in de afgelopen periode merkbaar veel meer meldingen binnengekomen en hoe ligt dat in de andere steden? Van jouw regio? Uh, ja, we, we hebben vorig jaar gezien dat in Zandvoort de stijging was uh, beperkter dan in de omliggende gemeentes. Ja. Hè? Ik denk landelijk hebben we een stijging gezien, ik zet even uit het hoofd van iets van 15%. Wij zaten daar echt in onze gemeentes boven. Zandvoort zat op 10% vorig jaar. En dat heeft misschien ook wel te maken gehad met de overgang van uh, een aantal van die woningcorporatiewoningen van Bekei naar Prewonen. Uh, ik denk dat de KEI op een gegeven moment met het verwijzingsbeleid um, ja, wat rustiger aan de gang is geweest. Die hadden andere dingen te doen. Maar hoe, heeft, uh, hoe kan een woningbouwvereniging daar veel invloed op uitoefenen? Ja, ik, je noemde net de Rijdende Rechter. En dan komt er altijd wel een woningbouwvereniging die de oplossing aandraagt. Maar ja. uh, hoe doet Prewonen het dan anders dan uh, de KEI? Nou, Prewonen is uh, altijd heel erg bezig met... Um, Overlastsituaties en hoe ze dat zo goed mogelijk voor de bewoners kunnen aanpakken dat zien we overigens ook bij de andere woningcorporaties in de buurt van Eimeren en Eland maar die zitten niet in Zandvoort um, en zij pakken een groot deel van die problematiek pakken ze zelf op hè. dat is vaak een wat zwaardere problematiek en uh, een aantal van de lichtere gevallen uh, nog steeds moeilijke gevallen hoor, dat, dat dat zijn dan wel vaak bijvoorbeeld echt de rijdende rechtergevallen, bij wijze van spreken. Die gaan naar buurtmiddeling toe, waardoor wij hun uh, werk uit handen nemen. En de verwijzers die wij eigenlijk zien... Een aantal mensen die vinden ons op eigen initiatief, die zoeken op internet... En die googlen buurvermiddelingen die komen bij ons terecht. Maar je hebt ook mensen die bijvoorbeeld door een wijkagent worden verwezen. Of door een woningcorporatie. Ja. Nou ja, en als je natuurlijk naar Zandvoort kijkt. Hè, er is daar een heel stuk wat echt vol staat met woningcorporatiewoningen. Um, en waar bijvoorbeeld geluidsoverlast een hele grote rol speelt. En waar ja. mensen dus heel vaak uiteindelijk bij ons terechtkomen. Ja. Met de vraag, kan daar wat aan gedaan worden? Want is de... Kan de gemeente en uh, kan de gemeente dat beleid ook bijsturen of heeft de gemeente dat uh, uh, in haar plannen opgenomen om buurtbemiddeling zeg maar, ja, zeker. Af te schakelen? Ja, ja. ja, ja. Zandvoort is uh, wat dat betreft um, daar heel goed mee bezig. Ja. We, we merken ook dat in de praktijk dat we vaak samenwerken met uh, gemeenten, wijkagenten, woningcorporatie en ook eventueel Sociaal Wijkteam of GGZ, GGD. Um, omdat je soms gewoon gevallen hebt waar je niet meteen in eerste instantie weet van wie kan daar het beste uh, mee omgaan. Uh, bepaalde gevallen komen dan bij ons terecht. Uh, als het echt dingen zijn die ook op een uh, bepaalde manier kunnen worden opgelost. En bepaalde problematiek, zelfs um, ja, dat het echt strafbare zaken betreft, dat gaat bijvoorbeeld dan naar de politie toe. Ja. Uh, en als het echt woningcorporatie iets is of echt gemeente, dan gaat het daar naartoe. Uh, maar een aantal dingen, die kun je op die manier, en dat, dat, dat zien we ook in het overlastspreker wat we in Zandvoort hebben. Dat is uh, elke maand de eerste dinsdag van, uh, van drie tot vier. Dat werd normaal gesproken altijd een pluspunt gedaan. Dat gebeurt nu nog eventjes telefonisch. Um, als mensen daar komen, hebben ze ook altijd gewoon meerdere aanspreekpunten tegelijkertijd. Dus Er zitten een aantal mensen van gemeente, politie, woningcorporatie en uh, buurtvermiddeling... Uh, dus wat je, probleem ook is, uh, wat, je, wat je probleem ook is, je komt waarschijnlijk wel bij een van die mensen terecht en die kan je dan ook verder helpen. En wat is het oplossingspercentage? Heb je enig idee? Ja, bij ons, bij uh, buurtmiddeling ligt dat zo rond de 71% over vorig jaar. En dat is uh, zeg maar rond het uh, landelijk gemiddelde. En over en hoeveel we, gevallen praten we eigenlijk? Want we hebben het over percentages, maar in aantallen? In Zandvoort um, was dat vorig jaar zijn dat uh, iets van uh, 30 zaken geweest. Oh. Uh, um, als ik naar het totaal kijk over alle gemeentes, dus dan hebben we het over ja, 300 plus zaken oh, ja. waar je het over hebt. En dat zijn zaken waar je natuurlijk ook vaak wat langer mee bezig bent. Ja. Uh, die, dus er gaan, er gaan twee bemiddelaars naartoe. Die praten eerst, die doen die intakegesprekken apart. Uh, en daarna wordt er dan op een gegeven moment als alle agenda's bij elkaar te vinden. Zijn, eh, wordt er een afspraak gemaakt voor zo'n bemiddelingsgesprek? Ja, je zei het al, we hadden het even over de rijdende rechten. Um, struiken, bomen, um, geluidsoverlast, uh, Kinderen, parkeren. Ja, ja dat ja. zijn ook in voor de terugkomende thema's? Ja, ja, ja. ja ik, ik zie eentje die ook heel veel voorkomt. Ja, ik, ik noem het maar verstoorde relaties. Hè. Dat kan dan Van echtelijke we relaties. Nee, nee, nee. Dat, dat doen we niet. Dan moet je naar een o, andere mediator okay. toe. Ja? Uh, dus, dus, dus wij doen het echt tussen buren. Maar wel soms pestgedrag, intimidatie. Um, en mensen die worden gescholden door de buren. Um, en dat kan dan soms een oorzaak hebben. Ja, dat, dat kan dan achterliggend weer geluid zijn. Of dat kan iets met de erfgrens zijn. Of met begroeiing. Of met parkeerproblemen. Um, en ja, soms gaat het gewoon... Som, soms zijn het simpele zaken. En Soms zijn het gewoon... Bijvoorbeeld uh, mensen hebben last van de bovenburen. Hè, waar een klein kind constant aan het rondrennen ja. is over de vloer. Ik, ik noem dat leefgeluiden. Maar goed, dat kan wel heel vervelend zijn. Ja. En soms gaat het om mensen die elkaar al 15 jaar kennen. En waar het vroeger best wel goed was. Maar die op de een of andere manier op een gegeven moment ruzie hebben gekregen. En niet meer met elkaar normaal kunnen communiceren. En dan helpt het soms dat je zo'n gesprek hebt. Dat mensen weer eens even van elkaar horen. van Wat zijn nou de achterliggende redenen? En dat zie je dan ook vaak. Echt een tafel gewoon een stuk... Ja, begrip ontstaan ja. tussen die mensen. En, en ja, letterlijk wat ik wel eens heb gezien is mensen die elkaar in het begin van zo'n gesprek echt geen hand willen geven en die dan ja, samen lachend de deur uitlopen. Ja, dat is ook een belangrijk onderdeel en elkaar een hand geven. Heb jij een voorbeeld ja. van, een, van een heel extreem geval? Zonder daarbij uh, te duiden. Ja, nou ja, ik, ik heb een heleboel extreme gevallen. Ah, eentje? Uh, <laughs> um, ik zit even te denken hoor. Um, kijk, wat, wat, ik, ik denk, wat, wat ik de laatste tijd heel veel zie, dat, dat zijn gevallen met statushouders. Dat zijn uh, gezinnen die hier in Nederland worden geplaatst op een gegeven moment ergens. Bijvoorbeeld in een flat. Ja. Um, en waar je merkt, en dat, dat, ja, dat vind ik dan zelf best wel aandoenlijk, dat ze gewoon buiten de boot vallen. Ook, ook tussen de buren. Er zit een stuk omgrip, er zit, ja, er zit een stuk angst om naar zo'n ander iemand toe te gaan waarvan je de taal ook niet spreekt. En je merkt dat die mensen dan op een gegeven moment echt een beetje geïsoleerd raken. Hè? Dus er komt ook een stukje eenzaamheid bij kijken. Mm -hmm. En dan is het soms heel mooi als je ziet dat je uh, die mensen. We halen dan ook een tolk erbij. We gaan met z'n tolk aan tafel zitten en die ja. twee buren en we gaan dan met z'n allen praten. En dan merk je gewoon dat er soms een stukje begrip komt. En dat mensen ook na de hand zeggen van goh ik wil eigenlijk best wel ook een beetje nog helpen bij ja. die mensen. Want je ziet gewoon dat er iets nodig is. En het, het, het is geen extreem geval maar het is wel iets wat bij mij ja, heel vaak voorkomt en wat ik dan toch wel heel belangrijk vind. En die mensen komen natuurlijk uit een andere wereld, zijn ook andere uh, dingen gewend om wat wel en wat niet uh, toelaatbaar is. Ja, nou, dat een, heeft een, een andere krijgd, en waarde. En, uh, een, een hele mooie daarbij is dat, ik had het al net over die rondrennende kinderen, dat zijn vaak ja. kinderen van twee, drie jaar. Ja, een Nederlands kind, en dat, dat, dat, dat, dat roepen dan de Nederlandse buren ook altijd. Ja, een kind hoort om zeven uur of acht uur op ja. in bed te liggen. <laughs> nou, en um, die kinderen van die statushouders, ja die lopen om twaalf ja, uur en om één buiten. uur lopen die nog rond te rennen. Ja, ja, al en als je daar dan uur. onder ligt in je slaapkamertje, dan heb je het natuurlijk zwaar. Ja. Nou, het, ik denk dat jullie werk voorlopig nog niet uh, uh, af is, zeg maar. Want er zullen altijd wel uh, burenrugies blijven. Ja. En uh, als het ja. weer normaal wordt, dan zal het uh, oplossingspercentage misschien nog wel hoger kunnen worden. Het viel mij eerlijk gezegd nog wel mee, het aantal wat je net noemde. Maar, uh, ja, ja dat, is omdat, maar... dat is ook omdat we mensen heel intensief hebben begeleid. We hebben ja. ook veel coaching hebben gedaan aan de telefoon. Ja. En Waar we niet direct konden bemiddelen, hebben we gewoon gezorgd dat mensen wel hun verhaal goed kwijt kunnen... of andere ideeën worden gebracht... En weer een beetje kunnen deescaleren. Oké. Okay. Nou, het is ja. mooi om te weten dat uh, we gaan uh, meer vrijheid krijgen. Dus jullie kunnen misschien ook nog effectiever aan de gang door uh, persoonlijk te gaan bezoeken. Ik dat wens... hoop ik heel snel weer, weer. ja. Ja, ik wens ja. jou en je medewerkers en iedereen die erbij betrokken is... veel uh, wijsheid en sterkte. En uh, bedankt voor dit uh, gesprek. En Dank wel, je wel. Mag, wellicht tot op de volgende mag, keer. Ja, mag ik, mag, mag ik nog één ding toevoegen? Ja? Um, als mensen ons nodig hebben, he, kijk op uh, www.meerwaarde.nl ja. um, of google het. Uh, je kunt ons bellen of e-mailen en dan uh, nemen wij contact op en dan gaan we kijken hoe we jou kunnen helpen. Oké, okay. gaan ze doen. Bedankt. Oké. Okay. Jij ook. Tot ziens. Prettige da. dag. Bye. Voor het tweede gedeelte zijn aangeschoven Jerry Kramer en Anke Griekspoor, beide bestuursleden van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Um, een boel gebeurt En um, het lijkt me toch handig om het toch eens even van voor naar achter door te praten. En uh, hoe het nou eigenlijk allemaal in elkaar zit. Op 8 mei trekt de, coalitie terug uit, uh, trekt de VVD zich terug uit de coalitie. De wethouder Vrij gaat onafhankelijk door en meneer Drommel als uh, fractie Drommel. Um, er komt een heel persbericht in het belang van bestuurbaarheid. En uh, in jouw laatste bericht staat dat uh, Wethouder Vrij en uh, Drommel voor de bestuurbaarheid kiezen. Dan maar daar komen we straks nog even op. Overigens, een goed stuk. Um, het gebeurt. Uh, de voorzitter, die, uh, Jacqueline uh, Broek, die zegt die vindt het jammer en die betreurt het dat de coalitie de eindstreep haalt. Uh, en vervolgens is ze uh, niet bereikbaar, Jerry, Hoe komt dat? Dat uh, moet je aan mevrouw Broek uh, vragen. Ja, uh, als bestuursleden moet je toch onveel weten wie wat en waar doet? Dat zou wel zijn. Ik weet wel dat ze met vakantie was, dus daardoor ook wat mi minder <tus> uh, bereikbaar uh, okay. is. Waarom ze verder niet reageert, dat uh, moet je aan haar zelf vragen. Ja, ja dat uh, doen wij graag, maar ze geeft geen gehoor. Uh, zij uh, komt namelijk nog drie keer voor in stukken die ze uh, publiceert, hè, in de aankondiging van uh, Martijn. Uh, Jacqueline van den Broek vindt dat uh, heel mooi. Maar goed, dat is zo. Uh, het uit elkaar vallen van uh, de coalitie, hè, dus het terugtrekken van de VVD, dat gebeurt niet zomaar. Nee, dat is niet zomaar gebeurd. Nee, nee ik neem aan dat het bestuur daar ook al wat, uh, wat discussie in heeft gevoerd. Nou ja, zoals je weet, uh, wij hebben toen uh, gezeten toen net het bestuur uh, inkwam. Uh, nou ja, er waren al wat dingen binnen de fractie uh, wat speelden. Nou, dat heb ik toen gesignaleerd ook. Ook binnen het bestuur kenbaar gemaakt. Aangegeven, nou jongens, we moeten hier uh, kijken van hoe we hier uit zien te komen. En mijn voorstel was ook gewoon om hulp van buiten uh, in te roepen. Nou, dat is gebeurd. Dus we hebben binnen de VVD, hebben we, nou, zoals nu, wij zitten namens het bestuur van uh, Haarlem en Zandvoort. En uh, die hebben ook de regio nog, dat is Noord-Holland. Dus we hebben iemand vanuit de regio, uh, de voorzitter, mm. gevraagd om daarbij uh, ja, te, me uh, te mediëren. Dus uh, tussen de partijen uh, gesprekken op te starten van hoe we eruit uh, zouden gaan komen. En daar is uitgekomen dat, uh, dat je, je terugtrekt uit de coalitie? Daar is uiteindelijk besluit genomen om uit de coalitie te stappen. En bij die mediation waren ook uh, Verheyen en Drommel betrokken, neem ik aan. Er waren alle, alle partijen iedereen. waren, ja, iedereen was daarbij betrokken. En uh, uiteindelijk is ook bestuur zeg maar, bijgepraat zeg maar, wat de situatie was. <tossimus> en daarbij zijn een aantal uh, ja, <tossimus> oplossingen voorgedragen. Dus een aantal scenario's van wat er zou kunnen gebeuren. Nou, en uh, uiteindelijk kwam uit die, uit die mediation geen uh, besluit. Ja, behalve dan het besluit om uit de coalitie uh, te stappen. Oké, okay, nou dat is gebeurd. Hè. Uh, Martijn is hier geweest en uh, meneer Drommel en mevrouw Vrij zijn hier ook geweest. Ze hebben alle twee een zegje kunnen doen. En uh, er werd nog wat, uh, wat heen en weer uh, gepraat over een aantal zaken. Bijvoorbeeld over het CDA-verhaal, over de waarheid is. Uh, misschien dat we daar nog straks even over komen. Uh, als ik de website van de VVD open, dan zie ik meneer Drommel staan als fractielid. Dat, is niet, dat klopt niet meer. Ik denk dat die website dan uh, uh, bijgewerkt moet worden. En bij de gemeente hetzelfde? Dat verbaast mij. Het is heel vervelend dat dit is gebeurd natuurlijk. Dat wil ik natuurlijk als eerste zeggen. Duidelijk. En um, Kijk, de, de heer Drommel heeft ervoor gekozen om de fractie te verlaten. En daarmee is hij, hij geen lid meer van de VVD-fractie. Dus op dat punt ook geen VVD'er... Uh, ja, toch is dat raar, want daar denkt meneer Drommel anders over. Ja, dat, dat, uh, vanuit zijn belang zou ik dat ook uh, zeggen. Maar het, het belang van de partij is toch echt, je hebt te maken met, met de fractie. En dat is uh, Belinda en Martijn, ondersteund door een buitengewoon commissielid, uh, ja, Talita. Talita. Hoe denkt u daarover, over uh, de, de posities van meneer Drommel? Die is precies uh, wat Jerry ook aangeeft. Uh, de fractie heeft in meerderheid besloten om uit de coalitie te stappen. En daarop heeft uh, Hans Drommel uh, besloten... Om, uh, um, om zelf verder te gaan uh, met de uh, lijst Drommel. En er is maar één fractie VVD. En dat, is, uh, maar dat, dat zijn Martijn en Belinda. Um, want... Meneer Drommel en mevrouw Verheij zijn beide lid van de VVD. Afdeling zandvoort halen Mogen zij uh, aankomende vergadering, de 24 juni geloof ik... Mogen zij er aanwezig zijn? Ja, ja. Ik kijk even naar ja. mijn ja. praktisch uh, Nou, Ik vind dat een hele goede vraag. En daar zullen we met de leden ook verder het gesprek over moeten hebben. Want daar uh, wordt wel wisselend over gedacht. Dus nou ja, als je uh, het Gentleman Agreement leest van de VVD... Daar staat duidelijk in dat ze niet, als jij niet bij de uh, uh, fractie hoort of van lid bent van de VVD of een eigen lijst hebt, dat je dan niet welkom bent. Ja, precies. Dus daar moeten we het gesprek over aangaan. En dat moeten we tijdig doen. Ja, en kijk, en het is natuurlijk ook uh, op het moment dat uh, de heer Drommel kenbaar maakte geen onderdeel uit meer te willen maken van de fractie, heb ik ook namens het bestuur gevraagd om zijn raadzetel op te geven dat iemand anders die wel de fractie steunt en het, de partijlijn uh, ondersteunt. Zijn plaatsje kon nemen. Nou, dat heeft hij geweigerd. Ja, want hij wil zijn eigen fractielijst. Uh, ja. U wilde nog wat toevoegen? Ja, misschien mag ik dit nog toevoegen. Kijk, op het moment dat de wethouder Verhey en Hans Tromme... het coalitieakkoord hebben getekend, hebben ze zich daarmee opgesteld tegenover de VVD-fractie. Ik denk dat dat wel goed is om natuurlijk aan te geven, want zij maken deel uit van de coalitie. En de VVD-fractie is uit de coalitie gestapt, dus het ja, is op dit moment oppositie. Dat, uh... Dat vind ik toch wel wazig. want het uh, coalitieakkoord wat de VVD getekend heeft, wordt nu weer getekend, alleen de handtekening van de VVD staat er niet onder. Precies. Dus de dingen die erin staan, daar is de VVD het mee eens. En maar het coalitieakkoord, dat is het huidige coalitieakkoord, is dus niet ondertekend door de VVD-fractie, maar wel door de lijstrommel en door wethouder ja, dat, dat snap ik, maar de VVD staat achter wat erin staat. Ja, de, maar ik, voor zover ik ook dus heb dan zie begrepen... Dus dan zie ik het woord coalitie een beetje als, uh, als moeilijk. Nou, maar ik denk dat dat ook precies een hele goede insteek is geweest van de huidige VVD-fractie. Dat ze zeggen van, we gaan gewoon de voorstellen die naar de raad komen, gaan we op inhoud mm. uh, beoordelen. En ik denk dat dat ook het, het beste is voor Zandvoort. Gewoon op oh ja, de, dat... de dingen op, op de inhoud beoordelen en kijken wat is het beste voor Zandvoort. En daar dan het besluit over nemen. Ja, ik... ja, het was ook niet zozeer dat de fractie uh, een breuk wilde of uh, zeg maar een bestuurbaarheid on onmogelijk maken. Alleen ja, dat wordt wel door de andere partijen wel gepresenteerd alsof dat dan de uitkomst was. Maar dat was, nee. dat was het allesbehalve. Ik, ik, ik, ik kan dat accepteren, maar dan moet ik gelijk zeggen en ook vragen. Van, is het dan wel handig om dat tien uh, maanden voor de verkiezingen te doen? Nou ja, kijk, politiek inhoudelijk zijn er natuurlijk ook een aantal dingen gebeurd. Maar het is ook vooral op het persoonlijke vlak gewoon volledig uh, misgegaan. En ik heb natuurlijk wel wat inside information van hoe dat uh, hoe dat is gegaan, maar het ging op een gegeven moment... echt gewoon op het negeren af. Uh, niet met, me met elkaar willen praten. Uh, kijk, en dan zijn dat dingen... dan kan je zeggen van ja, we gaan nog negen maanden... Uh, met elkaar uitzitten. Of je kiest ervoor, je gaat die negen maanden... op een constructieve manier mm -hmm. uh, verder... en dan ga je het vanuit de oppositierol uh, uh, doen. Ja, uh, oppositie... Het is, het is sowieso is het natuurlijk nooit goed om een breuk te doen. Dat, dat waren we ons ook uh, wel bewust. En ik denk dat de fractie zich daar ook wel uh, bewust mm -hmm. van was. En daarin heeft mevrouw Broek ook terechtgezegd dat we als bestuur daarin teleurgesteld was. Maar op een gegeven moment als je vanuit de mediation en diverse opties zijn besproken en daar niks, uh, geen resultaat uit uh, moet, je kiezen. moet je kiezen. En dan kies je soms voor het kwade. Hè? Dat, is, dat ben ik gewoon eerlijk in. Het is gewoon niet goed uh, om zo kort te, te breken. Maar je moet wel op een gegeven moment ook, het gaat ook om mensen... En ook om afspraken te maken. En ik denk hmm. dat dat de belangrijkste boodschap was. Ook zeg maar van het persbericht wat de VVD naar buiten heeft gebracht. Is ja, er was op een gegeven moment gewoon geen gesprek meer mogelijk. De afspraken okay. werden niet nagekomen. Ja, en dan kies je ervoor om dan die negen maanden in de oppositiebanken okay. te gaan zitten. Nou, dat was, uh, was, was duidelijk. Is ook duidelijk. En uh, dan. En dat ja, dan komt uh, uh, de VVD-fractie naar buiten. Het bestuur heeft ons gevraagd om een. Uh, uh, Lijstekker te, uh, te voorzien. Nou ja, uiteraard wordt dat uh, Martijn Hendricks, want uh, het is een van de twee. Um, daar komt een hele lofzang achteraan van de VVD dit en Martijn dat. En uh, is dat niet een beetje overdamn? Nou, ten ten is eerste, je men... doet dat toch samen? Kijk, en Ben, dat is ook een van de redenen waarom ik hier op, uh, op de radio ben. Want ik was uitgenodigd, ik heb dat in eerste instantie heb ik het geweigerd... omdat ik rust binnen de partij wilde. Dat heb ik ook zo op Facebook gezegd. In de laatste tijd, en zeker de laatste editie van de Zandvoortse krant... Het is echt, nou, ik vind bij de beesten af... hoe bepaalde dingen worden neergezet door een aantal mensen. Kijk, en daarom wil ik daar ook op uh, reageren. Kijk, de fractie heeft vanuit het bestuur gewoon de vraag gekregen om een uh, lijsttrekkerskandidaat naar voren te, uh, te schuiven. Dat, dat gebeurt voor Haarlem, dat gebeurt voor Zandvoort. Dus dat is gewoon het, uh, het, het, ja, het, het proces wat je volgt. En vervolgens werd dat door, door een aantal mensen... die ook een column schrijven binnen de krant... werd dat ter discussie ge gesteld dat ze een koep bepleegden. Nou, alles behalve dat. Ik kan dat echt ontkrachten. Vanuit het bestuur, en dat heeft mevrouw Broek zelf ook gedaan... Je heeft gewoon de fractie gevraagd om met een kandidaat te komen. En daar heeft de fractie gewoon in zijn enthousiasme een bericht over geplaatst. Niets meer, niets minder. Er zit helemaal ja, geen ik, gedachte uh, achter. Ik, ik uh, kijk dan even naar Haarlem, uh, want uh, dat speelt ook mee. Hè? Uh, er is vervroegd gekozen, omdat in Halem ook al gekozen werd. Van Giespoor? Ja, als je kijkt naar... Uh, we hebben, uh, wij werken binnen de VVD met een kaderstellend advies... wat we dan aan de leden voorleggen. En dat betekent eigenlijk, hoe gaan we de komende periode in... Richting, uh, richting de verkiezingen, hoe gaan we dat proces in? Want daar staan we natuurlijk als bestuur voor. Dat we een open en transparant proces willen. We zijn bestuur voor Haarlem en voor Zandvoort. Dus we willen daarin ook een gelijk proces hebben voor beide gemeenten. En, uh, uh, en dat leggen we altijd voor aan de leden. En de leden die geven daar een klap op voordat we dat hele proces uh, ingaan. En daarin was uh, bij het conceptadvies uh, uh, daar uh, sprake van dat de lijsttrekkersverkiezing en na de zomer zou plaatsvinden. En op een gegeven moment is uh, vanuit, de, uh, vanuit de fractie van Haarlem is gezegd van nou kan dat niet wat vervroegd worden? Want dan kunnen we ook uh, uh, nou, dan hebben we voldoende tijd om de campagne in te gaan. Uh, dan weten we ook tijdig wie die lijsttrekker is die dan als politiek leider die campagne gaat aanvoeren. En omdat we hebben gezegd... van we willen echt voor beide gemeenten hetzelfde proces... hebben we natuurlijk ook gevraagd aan de leden van Zandvoort... van wat vinden jullie daarvan? Nou, die vonden dat ook een goed idee. En zo is dat kaderstellend advies dus voorgelegd... aan alle leden van zowel Zandvoort als Haarlem... inclusief alle momenten, inclusief... en daar staat ook echt in dat het bestuur komt met een bestuurskandidaat. Ja, toen is het vanuit de fractie Haarlem is, uh, aangegeven... wij zouden graag, uh, Peter van Kessel zouden we graag kandideren. En toen heeft het uh, bestuur aangegeven. Dan is dat ook onze bestuurskandidaat. En natuurlijk kunnen er gewoon tegenkandidaten komen... Hè, want zo werken we binnen de VVD. Uh, maar conform het kaderstellend advies heb je een bestuurskandidaat. Die is, nou. nu, die is nu gekozen? Dat is dus ook voor het Dat is ook verzand Ja, dus uh, de, de VVD-bestuur heeft gezegd... van uh, we doen precies hetzelfde proces in Haarlem als in Zandvoort. Dus ook in Zandvoort is de fractie gevraagd... wie zouden jullie als uh, kandidaat uh, uh, willen hebben? Daar is Martijn Hendricks naar voren toegebracht. En dus was dat vanuit het bestuur ook uh, de bestuurskandidaat... en is meteen richting de leden aangegeven. Er is natuurlijk alle ruimte om tegen te kandideren. En dat gaat binnenkort ook gebeuren voor zowel Haarlem als Zandvoort. Mag, mag meneer Drommel en mevrouw Verrij ook kandideren? Ja, formeel is daar geen, uh, geen uh, bezwaar toe. Kijk, het is natuurlijk wel een hele gekke forum. Uh, en daar is ook discussie over binnen de partij. Van ja, als je van een andere partij bent... of je dat nog uh, ja, deel uitmaakt van de VVD. Ja, dan is de vraag... Uh, hij heeft een lidmaatschappasje van de VVD. Hij is gewoon nog lid. Hij ja. is gewoon lid. Ja. Dus mag hij kandideren of je moet hem eruit gooien? Ja, dat is... Uh, hij kan zich uh, gewoon kandidaat stellen. Hm, nou gaan daar natuurlijk allerlei uh, zandvoerse geruchten over, over rooie en zo. Is dat uh, een gerucht of is dat ontkrachten? Nou, ik wil daar wel wat over zeggen, want dat werd ook in de krant Nou uh, oh ja, wat, precies wat jij bes bespoken. zegt, krant, krant en Facebook. Ja, en zeg maar, er wordt dan uit uh, anonieme brieven en via... Zeg maar betrouwbare bronnen uh, geciteerd. Maar het is gewoon een partijlijn, is gewoon als iemand zijn zetel meeneemt naar een andere partij, dan vocht <coughs> gewoon rooiment. En zeker als je ook weet wat er binnen, uh, binnen zeg maar de fractie en ook met bestuur aan afspraken zijn geweest, uh, dingen met elkaar worden afgestemd, ook qua communicatie en daarbij ook uh, een stukje. Dat we niet op de persoon gaan spelen en geen aanvallen, persoonlijke aanvallen gaan doen. Kijk, en daar zit dus net even de pijn. Is dat ik vind dat Martijn en Belinda zich heel netjes hebben gedragen. Nou, en dat kan ik van, van de heer Drommel en, heer, en mevrouw Verheij niet, uh, niet zeggen. Uh, Noem ze een voorbeeld. Nou, onder andere het uh, zeggen dat de fractie LAF is. Onderdacht heeft uh, gehandeld. Uh, ze zijn uitgemaakt voor, hier, voor leugenaars hier hmm. op uh, de radio. Ja, dat vind ik dingen, dat doe je niet als VVD's om elkaar. Hoe oneens je het ook met elkaar bent, dan, dan doe je dat antwoord en Maar niet hier in het openbaar ga je elkaar zo uh, zitten aanvallen. Ja, ik, ik vraag dit ook omdat uh, de laatste paar publicaties weer via Facebook, ook van VVD-leden... en uh, dat gaat over de zanddepot en dat gaat over zand wat op slot gooien... En dat is ook richting, uh, richting college en zeker de wethouder die het in portefeuille hebt. En dat is dan natuurlijk ook niet netjes. Nou, ik vind dat daar wel een verschil in zit. Als je dat op de vvd site zet, prima. Maar het gaat nu over het politiek café, het politiek café. Dat vind ik een openbaar ding. Nou ja, de, de, de, daar, daar verschillen denk ik wel de meningen. Kijk, ik, ik zie ook wel wat er gebeurt. Het roept natuurlijk ook een aantal reacties op. Daar zit ik natuurlijk ook niet uh, echt op te wachten. Want ik vind ook wat um, te, richting mevrouw Verheij of tegen Ellen is gezegd... vind ik echt gewoon belachelijk. Mm. Dat, dat, zo gaan we gewoon niet met elkaar om. Kijk, of iemand nou geschikt is of niet geschikt is... dat is echt, dat is buiten alle orde. Maar je gaat niet iemand uh, voor rotte vis uitmaken. Dat geldt voor iedereen. Ja, en, en dat gebeurt wel. En daar is Facebook wel een, een, een medium uh, voor. Uh, dus, dus ja, aan de ene kant kan je zeggen van ja, dan moet je ook niks meer plaatsen op Facebook. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook wel je geluid laten horen. En kijk, zoals ik u net ook al zei. Uh, de VVD-fractie gaat oppositie voeren. Dus ja, die zal geluid moeten gaan maken van waar zij de komende uh, negen maanden het verschil uh, in willen maken voor de komende vier jaar. Ja, dat uh, voor de komende vier jaar, dat snap ik. Maar we hebben net al besproken dat het er staat geen handtekening onder, maar het is hetzelfde als, vier jaar, als twee jaar geleden. Dus daar moet je dan ook niet druk over. Maar we gaan eerst even naar de muziek. En dan komen we nog even terug.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 Met uh, Ventura Highway. Ja, af en toe zit ik er een nummertje naast zo. Of uh, we praten nog een uh, paar minuutjes door met uh, Jerry Kramer en Anke Griekspoor. Uh, bent u daar druk mee, met wat er nu gebeurt? Nou, ik ben gelukkig uh, druk met heel veel andere dingen, maar uh, ja, nou, dit is natuurlijk niet fijn. Laten nee, okay, maar uh, dus, gaat, uh, gaat, dat, uh, gaat dat veel energie kosten? Ja, het kost, uh, dit kost uh, veel negatieve energie vooral. Dat is toch jammer dan. Ja. Goed. Um, jullie willen het ook nog even over de brief hebben. Dan, um, voordat we daarover beginnen... moet ik toch nog even naar Facebook. Want ik zie uh, ellenlange, domme commentaren. En dan zie ik Jerry Kramer. En daar staat hij ook tot slot. Uh, mooi dat de VVD-fractie de Raadweg heeft opgepakt... na een vervelende periode, enzovoort, enzovoort. Het gaat over meeuwflatsen. Ik wil mijn waardering uitspreken voor Martijn Hendricks en Belinda... Keurensen uh, ook voor Hans Drommel en Alfrey. Dat is dan weer een netjes commentaar. En zo kan het dus ook. Nou ja, dit is het enige stukje wat ik heb geschreven de afgelopen tijd. Maar dat en zo'n rit. En ik had eigenlijk de hoop, uh, zeg maar na twee, uh, twee weken, uh, ja, dat de VVD en met name Belinda en uh, Martijn het moesten ontgelden in de Zandvoortse krant. De hoop dat het zou stil zou vallen. En kijk, dat gebeurde niet. En dat is ook de reden zeg maar, dat ik hier nu, uh, nu zit. Ik had van de week ook een goed gesprek zeg maar, met de redactie erover. Nou, wat dingetjes ook uitgelegd vanuit, vanuit onze kant, mm -hmm. hoe dingen zijn gegaan. Nou, er werd toch wel eventjes met de oren geklapperd: van, oh, het zit toch wel eventjes anders dan, dan wij dachten. En ja, kijk, toch is dat jammer, want uh, Martijn Hendricks hebben we daar ook voor gevraagd een aantal weken geleden. En die uh, belde een dag van tevoren dat hij niet kwam. Nee, dus, dan rijst gelijk de vraag bij dat, de redactie: dat, dat zie, van, dat, wordt hij gestuurd? Of? Nou, maar dat siert ook Martijn, is dat we op een gegeven moment willen we ook gewoon rust binnen de partij. En, dat snap ik, en maar als hij het uitgelegd had, zoals jij het nu uitlegt, had de storm misschien uh, minder groot geweest. Ja, wellicht wel, maar we hadden natuurlijk ook wel de hoop dat, kijk, er zijn een aantal mensen die zijn het er gewoon absoluut niet mee eens en die laten dat keer op keer in de krant uh, blijken. Nou vind ik anonieme brieven sowieso een no-go, mm. zet gewoon je naam eronder. En zeker als je dan vindt dat je bedreigd uh, wordt. Nou, ja, dat vind ik wel een, uh, ja, een, nee, een kwikslag naar. De, uh, ja, uh, de, uh, de, de, sug, de suggestie <lacht> wordt gewekt dat het hier om een, zeg maar, om een uh, oud VVD'er gaat die dan ook bang is als hij nog in de partij zat dat <lacht> zou worden. Kijk, en het is natuurlijk alles behalve de waarheid. Kijk, als iemand binnen de VVD wordt geroeëerd omdat hij kritisch is, dan zou ik de eerste zijn die geroeëerd zou worden. Want als er één kritisch is binnen de VVD, is het wel uh, mijn persoonlijk. Mm -hmm. Dus, dus dat is niet de reden dat nee. iemand uh, uh, uh, geroyeerd wordt. En laat ik ook zeggen, vanuit bestuur is ook niet meteen erop gehamerd om iemand te gaan royeren. Kijk, als, als, als het zo ver komt dat mensen elkaar gaan beschadigen en met modder gaan gooien... Ja, dan vind dan, ik daar wel wat van en dan moet je gewoon kiezen voor de partij mm -hmm. en daar duidelijk in zijn. Ah, dat is duidelijk. Ik vind dat meer een kwinkslag, hoor, dat, uh, dat laatste stukje. Maar goed, daar kan iedereen anders over denken. Uh, het is wel zo, omdat jij ook een aantal leden uh, zegt dat een aantal leden binnen de VVD... Uh, hier ook anders over denkt. En die denken, de procedure is niet goed. Heb je uitgelegd. Dus dat is, uh, is duidelijk nu. Ja, en zij, zij komen natuurlijk allemaal op die vergadering... de 24e en dan moeten jullie maar kijken wat eruit komt, toch? Nee, maar wat, wat gewoon heel, heel belangrijk is ook om te zeggen... Is, kijk, uh, Ellen heeft hier ook gezegd dat ze eenzaam is... of ze, dat heeft ze via Hans uh, gezegd. Maar Ellen is wel volledig gesteund... ook door de, de fractie, ook bij de vorige crisis... Mm -hmm waarin andere partijen zeiden van... nou, we vinden je eigenlijk niet zo geschikt als wethouder... heeft de VVD-fractie haar wel weer uh, op die positie gezet. Ook met de gedachte, zeg maar, om weer verder te gaan. Ja, ja, ja. En, en zeg maar, daarin ook een traject met elkaar af te mm -hmm. spreken... van ja, hoe we dingen kunnen, kunnen, kunnen verbeteren. Ja, oké. Okay. Dus, dus, dus, dus ja, het, het ligt wel allemaal wat genuanceerder... dan een aantal mensen via de media nu... en ook via Facebook laten weten. Ja, nou, dat ben ik met je eens. En daardoor had ik graag die uitleg een paar weken eerder gehad. Maar goed, hij is nu uh, hij is gaande. Dat lokt dan wel dit soort dingen uit. En uh, dan kom ik op die, uh, op die brief. Um, wat stoort je nou, als je van, uh, van vooraf aan kijkt... Wat stoort, je, wat stoort jullie nou het meeste eraan? Nou, ten eerste, wat ik net al zei, is dat het, dat het anoniem is. En uh, ik vind, kijk, als jij, mm -hmm. als jij commentaar hebt en uh, dingen suggereert als mensen worden ge geroeëerd omdat ze kritisch zijn, nou, dat, dat is absoluut uh, nou ja, ik, niet, uh, niet, uh, niet waar. Dat, daar hebben we het over gehad. Hè? Uh, het gaat natuurlijk ook over de, binnen de VVD: was ze nu niet blij met de huidige wethouders, geen publiek geheim? Dat staat er ook in. En dat zijn dingen die wel waar zijn. Dus er zijn niet alleen maar onzin in. Uh, maar komt die opdagen. Nee, maar kijk... Deze vind ik wel grappig. Ben, als ik heel veel mag. Ja, kijk, als, als bijvoorbeeld mensen zeggen van dat er aan de, aan de stoelpoten van vrij wordt uh, gezaagd... Ja, dat is natuurlijk ook wel... Hoe, de, binnen zo'n fractie wordt er natuurlijk ook overlegd. En er is, moet er een soort bepaalde chemie zijn tussen een wethouder en een fractie. Duidelijk. En als een, een, een fractie uh, voor, uh, in de verlegenheid wordt gebracht... doordat het college met voorstellen komt waar de fractie niet in, van tevoren is gekend... Onder andere in het verhogen van belastingen. Onder andere in het schrappen van een aantal parkeerplekken. Kijk, dan behoor je gewoon als, als wethouder en als college ook die fracties daarin mee te nemen. Als dat niet gebeurt, ja, dan kan je ook verwachten dat een fractie dan Ondergaan, daarin een, een reactie gaat hmm. geven in de gemeenteraad. Dat ze het daar niet mee eens zijn. En dan lijkt het alsof er aan de stoelpoot wordt gezagd. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel een oorzaak. Eens. Uh, ik vind, de, deze vind ik ook wel grappig. De VVD is duidelijk aan het voorstelteren voor de volgende verkiezingen... door nu al aan te geven in de oppositie te willen. Met de PVV en de OPZ. Dat suggereert dat het volgende kabinet uit de uh, VVD, uh, OPZ en de uh, ja, PVV dit, gaat dit, dit, volgen. Dit is ook weer zo'n aanname. Dat is ook helemaal niet ter sprake geweest. En dat wordt nu weer gepresenteerd alsof dat dan de waarheid is. Maar dat, ik kan me niet uh, herinneren... en dan uh, doe ik net een Mark Rutertje... Van, dat, dat, dat dat zo uh, is, is besproken. Want er is helemaal niet gesproken om al een nieuwe coalitie te gebeuren. Nee, sterker nog, we hebben een mediation gehad. En zeg maar, de laatste vrijdag ben ik gevraagd om namens het bestuur daarbij uh, te zitten. Nou, in ieder geval ook met de vraag van als Hans zeg maar, door zou gaan... als, als onafhankelijk uh, raadslid hm? om als zetel op te geven. Maar er zijn ook afspraken uh, uh, uh, toen gemaakt. En nu blijkt zeg maar, dat, dat Hans en Ellen al... Een week daarvoor met de andere, zeg maar de nieuwe coalitie, al in gesprek waren. Terwijl ze nog in een mediation track zaten met de eigen fractie en het bestuur. Dus ja, als we het dan over verrassingen hebben, dan denk ik dat zij toch wel de grootste verrassing voor ons uh, waren. Dat ze al meteen met de nieuwe coalitie uh, bezig waren. Ja, ja dat. Uh... Ja, ik, ik zal het woord achterkamer niet alle, gebruiken... want het woord is al te, te en, veel uh, gebruikt. En, en ben, alle per, perscommunicatie ook, is ook gedeeld met Hans en Ellen. Dus dat zij hier op de radio gaan vertellen... ja, dat klopt niet. Ze hadden alle gelegenheid om ook daarin zeg maar, te kunnen reageren. Van jongens, nou, dit klopt niet. Ik, ik, ik waarschuw je voor om dat te doen. Hmm. Dat hebben ze niet gedaan. We hebben afgesproken om onder andere... alle communicatie ook met elkaar te delen. Dat hebben zij ook niet gedaan. Zij hebben ik... volledig hun eigen uh, koers daarin in, uh, ingetrokken. Als ik je zo hoor en ik zie uh, mevrouw Griekspoor uh, uh, meeknikken. dan komt dat nooit meer goed. Nou, ik denk dat uh, wat Jerry doet. is het proces even schetsen. En het proces wat hij schetst is. van... Het, dat het, is het was, het was geen verrassing. Voor, voor alle uh, betrokkenen niet. Hè? Dus we hebben een. Het is echt een heel zorgvuldig uh, uh, proces is er, uh, geweest. <coughs> waarin er ruimte is geweest voor alle betrokkenen. om het gesprek te voeren. Uh, dat is gebeurd uh, onder mediation. En mediation-gesprekken zijn uh, vertrouwelijk. Dus daar ga ik verder helemaal niks nee, over zeggen. Uh, uh, maar de uitkomst daarvan was voor geen van de betrokkenen uh, een verrassing. Wat, uh, uh, daarna, wat wel een verrassing was dat, was... dat er een aantal afspraken zijn gemaakt in dat mediation-gesprek... Uh, die kennelijk door betrokkenen uh, anders zijn begrepen. Laat ik het, uh, laat ik het netjes <lacht> formuleren. Uh, dus... Uh, en in dat staartje van dat proces heeft dat uh, ruis gegeven en, en dat is jammer, want uh, dat doet dit proces eigenlijk geen recht. Kom ik toch nog bij uh, de vraag die u stelde. Komt dat nog goed? Uh, wat bedoelt u met komt het nog goed? Nou, komt uh, zeker goed met de VVD? Dat, uh, dat, dat zal ongetwijfeld. Uh, komt het nog goed tussen uh, de beide partijen bedoel ik? Want uh, mevrouw Vrij is nog steeds van de VVD. Die wil misschien ook wel op de kieslijst. Meneer Drommel heeft het al hardop gezegd. Uh, ik hoor hier twee de dingen over mediation, geen afspraken nagekomen. Dan moet ik me afvragen of dat nog goed komt. Er is maar één VVD. Dat is het antwoord. Er is maar één VVD-fractie. Dat snap ik En dat ik. Maar zijn als... Martijn en Belinda. Dus Hans, die is op dit moment. vertegenwoordigt hij de VVD niet in de Raad. Dan... Dat geldt ook voor mevrouw Verheij. Dan zeg ik hem anders. 24 juni is de vergadering. En dan zegt meneer Drommel: ik wil op de lijst. En mevrouw Verheij uh, wil ook op de lijst. Daarnaast zit uh, Belinda en Martijn. Dan zeg ik nog eens: komt dat nog goed met die vier? Ja, dat is ja, het vooruitlopen op, ja. een, op, een, op een vergadering. En bij ons gaan daar de leden nou, over. De, uh, de, de, de, laat, de, laat ik zo zeggen. De, ja. de gezichten staan niet dezelfde kant op. Laat, laat, dan laat, laat ik zo zeggen, we hebben natuurlijk al meer strubbelingen binnen VVD gehad en, en dingen maar nou, komen. Door. Nou, weet ik niet. Ik, ik heb natuurlijk meer meegemaakt. En dingen zijn uiteindelijk allemaal weer goed, uh, goed gekomen. En ik denk dat er ook tijd voor is. Maar ik denk dat wel, zeg maar... En dat, dat is ook de oproep aan mij, uh, aan Hans en Ellen... Is dat ze ook wel de rust moeten hebben. En uh, ja, het zou gewoon beter zijn... Ik vind het zou een hele rare vorm vinden als zij uh, kandidaat uh, lijsttrekker uh, zou worden. Dat zou ik een hele rare vorm vinden. Nou, um, meneer Drommel die heeft hier gezegd dat hij dat niet... Uh niet gek zou vinden. Martijn heeft hier gezegd... dat hij dat wel gek zou vinden, mevrouw uh, Riespoor. Nou, weet je, in de VVD hebben wij heel veel stromen... We hebben nog één minuut. Ja, we hebben heel veel stromen binnen, binnen de VVD. Dat is mooi, dat de gelegenheid is voor diverse meningen. En daar hebben we altijd een goede discussie over. Kijk, het zou natuurlijk... Op dit moment zit de VVD in de oppositie. En uh, is mevrouw Verheij is uh, wethouder, onafhankelijk wet, uh, wethouder in de coalitie... Uh, dat duurt nog uh, natuurlijk minimaal tot de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en uh, het wordt wel een hele spannende en een hele bijzondere... op het moment dat uh, mevrouw Verhey zich inderdaad kandidaat stelt... en zij ook nog gekozen wordt door de leider... en ze politiek leider is... dan zou ze oppositie tegen zichzelf moeten voeren. En zeker als het gaat bijvoorbeeld om de ambtelijke samenwerking... Uh, ja, dan ligt er uh, nu een voorstel van mevrouw Verheij... waarvan ik me kan voorstellen dat de huidige VVD-fractie daar niet juichend uh, op gaat reageren. Dat wordt natuurlijk wel dan heel uh, bijzonder om uit te leggen in een campagne... als je en politiek uh, leider bent van de VVD... en tegelijkertijd wethouder die een ander... Uh, ja, dat is, uh, heeft. dat is zo. Dat dus ja. vind ik het ook wel jammer dat we niet nog een kwartier hebben... want dan had ik daar over die ambtelijke samenwerking ook nog wat kunnen vinden. Want uh, de handtekening van de VVD staat eronder dat we tot 2023 zorgen, uh, gaan zorgen... ...voor eventueel goede samenwerking. En dat ga je dus nu alweer, omdat je ineens oppositie heet... Uh, uh, ...van de andere kant benaderen. Maar laten we dat... voor Het wordt Wees. een lang onderwerp. dit ja, uh, ja, ja, ja, is ja. nog wat nodig ik, over ik, te ik zeggen... Heb met, uh, ik heb met Kramer Senior straks nog een gesprek... Ja, die kan ...over er ook samenwerking. Die kan er ook al en wat die kan persoonlijk persoonlijk er over, over zeggen. Ja. Mag ik jullie uh, danken voor de komst, danken voor de uitleg... ...en uh, om met jouw wijze woorden te sluiten... ...rust in de tent is voor iedereen beter. Dankjewel. Dankjewel Ben.